Vijf uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De dochter van de ex-president van Oezbekistan is in de cel gezet. omdat ze de voorwaarden voor haar huisarrest zou hebben geschonden. Gulnara Karimova kreeg vorig jaar vijf jaar huisarrest. omdat ze voor honderden miljoenen steekpenningen had aangenomen van een telecombedrijf. Nu zou ze tegen de regels in haar flat hebben verlaten. en internet hebben gebruikt. Tot de corruptieaffaire werd Karimova gezien als opvolger van haar vader en was ze een populaire popster. Vanochtend is in het zuiden van Italië de ontruiming begonnen van een groot tentenkamp met illegale migranten. Er zitten 900 mensen. Er is geen stromend water of elektriciteit en bij branden in tenten zijn de afgelopen maanden drie mensen omgekomen. Artsen zonder grenzen heeft kritiek op de ontruiming... omdat de migranten niet is verteld waar ze nu naartoe moeten. Oostenrijkers die hebben gevochten voor terreurgroep IS... krijgen geen consulaire bijstand meer. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat mensen... die zich bij terroristische organisaties hebben aangesloten... en die de basiswaarden van de Oostenrijkse samenleving verwerpen... geen recht hebben op hulp van Oostenrijk... Burgers kunnen in het algemeen in het buitenland aanspraak maken op consulaire hulp bij bijvoorbeeld noodsituaties. En de rechtbank in Den Haag heeft een Rus, André K., vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn vrouw. De man van 41 bracht er vorig jaar om het leven in hun huis in Scheveningen. Het lichaam zaagde hij in stukken en verstopte hij in een kist op het balkon. De volgende dag gaf hij de vrouw op als vermist. Het OM had acht jaar cel en tbs geëist. De rechtbank legde de man een lagere straf op omdat ze K niet toerekeningsvatbaar acht. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen eerst regen, later droger en soms wat zon. En dan wordt het 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het valt vanmiddag mee met de drukte in de regio. Er zijn maar twee files die ongeveer 10 minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar is het uiteraard weer druk tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 10 minuten tijdverlies. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn bij Rijnswaterwouden ook 10 minuten in de file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Muziekboulevard.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 time.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 now, with well, this broken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 We will now.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 be alone tonight It's pretty clear that I'm not over you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 Blijf ah, stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route nu belopen met mogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je haal. En daarna slaan de deuren weer en breekt de weer een glas. En daarna valt er weer een tranen, pak ik weer de tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. Ah, en leg mijn kleren weer terug in de, de, kast. de kast. Dus, ik hou je nog een poosje vast, Man, dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet en dus dus Het waarschijnlijk is waarschijnlijk is het morgen weer, weer hetzelfde lied, lied. Hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden sterf op een blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, maar dus ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang, ik zijn hier al een tijdje En we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt. But Nobody can tell me what to do It's my life Cause what are we doing?